Dit Van der Linde met het NOS-journaal. De meeste slachtoffers van de aanval op een ziekenhuis in Gaza zijn vrouwen en kinderen, dat zeggen de Palestijnse autoriteiten. Bij de aanval gisteravond zijn zeker 500 mensen omgekomen. Het ministerie van Gezondheid spreekt van een vloed aan slachtoffers met ernstige verwondingen. Volgens de woordvoerder zijn artsen in de gangen aan het opereren en zijn de voorraden van het ziekenhuis bijna op. Wie er achter de aanval zit is onduidelijk. Volgens Hamas heeft Israël het ziekenhuis aangevallen. Israël zegt dat het ziekenhuis is getroffen door raketten van islamitische jihad. Wereldwijd is er veel verontwaardiging over de aanval. Op verschillende plaatsen braken gisteravond protesten uit tegen het geweld en ook tegen Israël. Op de bezette westelijke Jordaan-oever waren rellen. In Turkije en Jordanië werd bij ambassades en consulaten van Israël geprotesteerd. Bij de Amerikaanse ambassade in Libanon werd traangas gebruikt bij ongeregeldheden. In Nederland verzamelden mensen zich in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, onder meer voor pro-Palestina-protesten en die verliepen grotendeels rustig. Rusland noemt de Amerikaanse levering van lange afstandsraketten aan Oekraïne een grote fout. Gisteren werd bekend dat het Oekraïnse leger de Atakums-raketten voor het eerst heeft ingezet op het slagveld. Oekraïne zou er enkele Russische helikopters mee hebben uitgeschakeld. De Russische ambassadeur in Washington vindt dat de VS met de levering aandringt op een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland. De VS twijfelde in eerste instantie over de levering van de lange afstandsraketten, omdat daarmee Russisch grond Gebied geraakt kan worden. Het weer in de loop van de ochtend. bewolking vanuit het zuiden. Minima temperatuur is vannacht tussen de 2 en 6 graden. De komende dag blijft het tot de avond grotendeels droog. Daarna vanuit het zuidwesten regen. En het wordt vandaag 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. 'Cause I hate to. You know what? I don't care what you're thinking, baby. Cause I know what I like. And it pleases me.